Shabbat shalom. Goedemorgen, de meeste van jullie ken ik, zo te zien. Ik zie een aantal vreemde gezichten, dus ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Ronaldo van der Schuur, ik uh, woon in Elburg, ik ben 28 jaar. Ik ben hier samen met mijn vrouw en mijn twee kinderen. En uh, wij kennen Jaap en uh, Gerard eigenlijk al een aantal jaren via het Loofertefeest. Wat eigenlijk wel heel leuk was, ik zag vanochtend Henk zag ik daar zitten. En het is een aantal jaren geleden dat ik Henk voor het laatst heb gezien. Het was het eerste jaar trouwens dat ik het Loofertefeest vierde. En het was zo'n lieve man... Ik zie hem in één keer daar zitten en ik denk, oh heerlijk, Henk is er weer. Ik liep naar hem toe en hij kende mij niet meer. Ik denk, wat, wie is dat nou, die man die me altijd aan zit te kijken? Maar... Leuk Henk, leuk dat ik je weer zie. Uh, ik wil voor jullie, of uh, vanochtend met jullie, gaan nadenken over wie Jezus is. En uiteraard, jullie kennen hem allemaal, daar twijfel ik niet aan. Maar toch wil ik gaan kijken wat het beeld wat jullie van Jezus hebben, wat het eigenlijk ook weer doet met de relatie die je met hem hebt. Ik wil eigenlijk beginnen met te lezen uit Lucas 10, het overbekende stuk van Maria en Martha. En daar staat: Terwijl ze op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. Een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zeide. Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de heren antwoordden en zeiden tot haar... Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen... maar weinigen zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen... dat van haar niet zal worden weggenomen. En zelf heb ik dit verhaal al, al vaak gelezen... Maar uh, nu kwam er eigenlijk één stukje er bij mij heel erg naar voren. Het is op het moment dat ik tot geloof gekomen ben. Ik, ik was een van de gelukkigen die meteen tot de Sabbat kwam. Yay. Maar goed, dat, nee, de Sabbat is prachtig. Al die geboden zijn prachtig. Alleen ze hebben mij geen van alle dichters tot God kunnen brengen. Geen centimeter. En toen ik dit weer aan het lezen was. dacht ik ja, ik kan heel druk bezig zijn. Om God te dienen. Om van alles te doen wat hij van mij verlangt. Maar zolang ik niet eerst aan zijn voeten ga zitten. En niet eerst van hem ga leren. Dan heeft het geen zin. Het is de bedoeling van God en van Jezus. Dat wij met hem echt een persoonlijke relatie aangaan. En, en dat vind ik zelf ook meteen een van de moeilijkste dingen van het geloof. Dat is juist om die vriendschap met Jezus aan te gaan. Ik, ik ik geloof in God en ik geloof ook dat het echt goed is dat we zijn geboden onderhouden. Omdat dat als een zegen kan doorwerken op ons leven. En ook geloof ik dat Jezus Gods zoon is en dat hij gestorven en opgestaan is. En ook dat Jezus alle macht is gegeven. En, en uiteraard, als God mij zou roepen om iets te doen, dan zou ik het ook meteen doen. Ik hoef er niet over na te denken natuurlijk. Ik zou geen Jona zijn die voor zijn roeping zou weglopen. Maar toch, hetgene wat God het meest van ons vraagt, het meest van mij ook verlangt, dat vind ik het moeilijkste om je om te gaan. Ik vind het heel makkelijk om net als Martha gewoon lekker bezig te zijn van God en, en ja, van alles te doen. Maar om soms even stilgezet te worden en even bij hem aan zijn voeten te kruipen en te luisteren wat hij nu echt te zeggen heeft. Ja, dat is iets, daar uh, moet ik nog steeds in groeien. En met het voorbereiden van deze preek, dat, uh, ja, hadden mij een hele tijd geleden gevraagd om, om te gaan spreken. En uh, tot gisteren wist, ik had geen idee waar ik het over moest hebben. En ik zei nog tegen Nellek, ik zei joh, uh, we gaan afbellen, ik ben ziek of Want hij uh, zei, ik weet het niet, ik hoop dat het slecht weer is, maar uh, nee, zegt Nelke, je moet gewoon gaan. Ik zei ja, maar nou ja, goed, dus, ik ging naar boven, ik probeerde me voor te bereiden en... Ja, ik kan naar beneden en ik had nog steeds niet echt een goed gevoel erover nou, we zijn naar bed gegaan en vannacht werd ik om half vijf wakker. en uh, Nelke die was net de baby aan het voeden geweest dus ze uh, zei goedemorgen. ja goedemorgen, zegt ze ik wil slapen dus, oké okay, goed dus ik ga naar beneden en, en ik ben aan het nadenken en ik ben ermee bezig en uh, toen heeft God me echt op het hart gelegd ga hierover spreken hier moet je wat mee doen, dit is de boodschap die ik eigenlijk uh, wil vertellen. Ik had er nog steeds niet echt zo'n heel gevoel bij. Dus we reden hierheen. En, en, ja, Jaap, tijdens de bitch zegt een aantal dingen. Ik denk, oh. Oké, okay, tijdens de liederen kwamen een aantal dingen naar voren. Ik denk, ja. Oké. Okay. Dit is goed. Om terug te keren naar het verhaal. Ook, ook, ook Maria of uh, Martha had daar ook last van. Ze was druk bezig met van alles en nog wat. En ze maakte zich bezorgd over een heleboel dingen. Ze was druk bezig in huis. Heb ik dit wel goed gedaan voor de Heer? Heb ik dat wel goed gedaan? Zou dit wel goed zijn? Zou die dat wel goed vinden? En Maria die, ja, die ging gewoon zitten. En ze ging luisteren wat hij te vertellen had. Zij ging als wagen bij Jezus in de leer. Ze maakt zich helemaal niet druk over al die dingen. en Matta irriteert zich daar een beetje aan. En ze zegt tegen jij zou je daar niet wat van zeggen? Kijk wat ze aan het doen is. Ze zit alleen maar te, te zitten en ik ben heel druk bezig voor je. En jij zegt tegen haar, joh, maak je niet zo druk. Begrijp dan dat er maar één ding belangrijk is. En zij heeft dat goede deel gekozen. En dat, dat, dat deel, dat zou niet van haar worden weggenomen. Dan komen we eigenlijk op hetgeen wat dan het allerbelangrijkste is. Dat is dat we echt die persoonlijke relatie met Jezus aan zullen gaan. En dat we hem persoonlijk leren kennen. En dat we van daaruit beginnen te groeien in het volgen van Jezus. En het volgen van Jezus is wat anders dan geloven in Jezus. Ik heb altijd geloofd in Jezus, maar ik begin pas sinds kort. Begin ik mij te focussen op het volgen van hem. En het volgen van Jezus... had gehad veel dieper... dan het onderhouden van welk gebod dan ook. Die geboden... dat is slechts het minimum. Maar wat Jezus van ons vraagt... is alles. Het is zoveel... dat het eng is. Het is doodeng, vind ik. Wij zouden Jezus wel willen zien... Dat zijn een aantal Grieken, Kot, voor de dood van Jezus, tegen een van zijn leerlingen. Deze Grieken die, die waren van ver gekomen en ze hadden al veel over hem gehoord. Ze hadden een beeld van Jezus gevormd, wie hij vanuit de verhalen is. En ze waren naar Jeruzalem toegetrokken omdat ze Jezus wilden zien. Ze wilden zien of dat beeld wat ze van hem hadden, of dat klopte. Ze wilden hem ontmoeten zou het misschien zelfs wel leerling van hem worden, zou het misschien zelfs wel met hem meegaan. En juist dat beeld heeft hun zo ver gebracht dat ze naar hem toe gingen, dat ze naar hem op zoek gingen. Maar het is ook ons beeld, wat is ons beeld van Jezus? Wat bepaalt hoe we met hem omgaan? Het beeld wat wij van Jezus hebben bepaalt ook de relatie die wij met hem kunnen hebben. En Jezus die bekleedde vele rollen tegelijk. Hij bekleedde zowel de rol van redder, wat we vandaag ook veel gehoord hebben tijdens de zangdienst. Hij bekleedde ook de rol van meester. En als redder bracht hij ons terug naar God. Hij bouwde een brug tussen ons en God om, om weer naar God terug te kunnen keren. En... en Daardoor bracht hij ook zijn koninkrijk op aarde. Zo, zo kon hij zijn koninkrijk stichten. En hij bracht ons de boodschap van zijn koninkrijk en hij maakte ons duidelijk hoe we door een persoonlijk geloof in hem tot dat koninkrijk kunnen toetreden. En als meester liet hij ons zien hoe we ons leven zouden moeten leven. Eh, om bij dat koninkrijk te gaan behoren. En, en om, om, omdat de uh, bewerkstelligen, trainer hij een aantal mensen en hij liet ze leven en leren zoals hij is. En waar ik over het nadenken ben geweest, en dat is dat ik van mezelf heb gezien dat wij, of in ieder geval dat ik, een veel te beperkt beeld van Jezus had. Ik zag of Jezus als, als de ja, triomferende God, of als degene die mij gered heeft. Maar pas in Scott krijg ik dat beeld van een leraar. En een relatie met hem hebben. Ik, ik, ik heb het zelf nooit zo beleefd dat dat echt kon. Dat was voor mij altijd iets afstandelijks. Een relatie met Jezus. Dat Ja, hij was tenslotte toch God. En dat, dat vond ik altijd een beetje lastig om daar echt een vriendschapsrelatie mee op te bouwen. Maar ik ben me er wel bewust van geworden dat we veel meer moeten leven zoals Jezus leefde. En... Wat ik van mezelf heb gemerkt is dat ik me te weinig gericht heb. Op het groeien in een echte hartstochtelijke radicale en volwassen navolging van Jezus. Want ik al zei we waren al bezig met we baden En we gingen aan het lopen te wezen. We de sabbat en al dat soort dingen. Echt die persoonlijke relatie met Jezus. Dat, dat heb ik gemist. En daar begin ik gelukkig in te groeien. Maar ik heb ook gemerkt dat we onszelf te kort doen als we blijven rondlopen met een ja, scheef beeld van Jezus. Van wie hij is en, en waarom hij nu eigenlijk op aarde kwam. Het is geweldig en het is ook echt noodzakelijk om hem te zien als redder en verlosser. En het is ook spannend om hem te leren kennen als je meester. Om afhankelijk te zijn van hem en bij hem in de leer te treden. Want hij bouwt zich aan als en redder en meester. Het is niet of-of. Je kan hem niet alleen zien als je redder. Maar je zou ook echt als je met hem verder wil. Zou je ook bij hem in de leer moeten trainen. Zou je leerling hem moeten worden. En uiteindelijk zou je ook zelf je leerlingen moeten gaan kweken van Jezus. Want we kunnen gewoon niet om het feit heen dat hij ons roept om hem na te volgen. Dat we hem achter hem aan moeten lopen. Dat we van hem moeten leren. En dat we zelf ook gewoon radicale keuzes moeten maken. En. het aanbidden van, van Jezus als zoon van God. en onze redder en koning. Dat, het heeft iets onwaarachtigs. wanneer wij hem te veel zien. als God ten koste van zijn mens zijn. Uiteraard, hij was God. maar op het moment dat hij hier op aarde was, was hij ook mens. Hij was volledig mens. Hij had zijn almacht, had hij een hemel achtergelaten... en zijn alwetendheid. En hij was hier net, net als u. Oké, met een goddelijke roeping... maar verder was hij precies zoals u. Hij was net zo afhankelijk van de vader... als dat u dat bent. Hij kon niets van zichzelf... en hij moest bij alles wat hij wilde doen... moest hij naar zijn vader toe. Om hem te bidden... ...om te kijken wat hij van hem wilde. Dus als u denkt dat het leven van Jezus moeilijk is... ...u kunt het zelf ook. Want het is heel makkelijk om, om hem te zien als God... ...en om te denken van nou... ...ja dat kan ik niet. Dat is echt alleen iets wat, wat God zal kunnen... ...en dat, dat creëert een hele veilige afstand natuurlijk... Want dat betekent dat u dat zelf allemaal niet zo hoeft te doen. En dat alleen het aanbieden op zich al voldoende is. Maar het is niet wat Jezus ons vraagt. Jezus leert de discipelen dat we moeten uittrekken. En dat we iedereen het evangelie moeten vertellen. We moeten iedereen leren wat Jezus ons geleerd heeft. En we mogen Jezus daarin navolgen. En uiteraard is het aanbieden van... Jezus is iets wat een belangrijke plaats in ons leven moet innemen. Alleen dit mag ons niet ontslaan van de plicht die wij hebben om hem na te volgen. Want als mens, onder de mensen, had hij een boodschap voor jou, en voor jou, en voor jou, en voor mij. En die boodschap die mogen we niet verheffen tot, tot, tot iets zo ontzettend goddelijks en onbereikbaar om het daarom maar niet meer te hoeven doen. De boodschap van Jezus... dat is voor ons allemaal. We moeten bij hem leren, we moeten van hem leren... we moeten steeds meer en meer worden zoals hij is. Zoals hij ons heeft geleerd. Zoals hij ons is voorgegaan. En juist omdat... hij... zijn Godheid heeft afgelegd... en ons in alles gelijk is geworden... ...is ook meteen ons makkelijkste voorbeeld. Niets is hem vreemd. Wij hebben, onze gevoelens is niet iets wat hij niet gevoeld heeft. Onze strijd om dingen is niet iets wat hij niet meegemaakt heeft. Hij kent de mens, want hij is zelf mens geworden. En... ...bij alles wat wij meemaken... in ...welke strijd we ook verwikkeld zitten... ...waar we ook mee te kampen hebben... Jezus kent had. En dan mag je naar Jezus toe gaan. En dat, dat troost mij. Dat, dat troost mij heel erg om te beseffen en te weten: dat Jezus ook met dingen te kampen heeft gehad waar ik ook mee te kampen heb. Met, met, met strijd, met, met bepaalde gevoelens. En dat hij dat ook bij mij mag neerleggen. En dat hij mij daarin kan helpen. En dat gevoelens van angst, boosheid, zag weet ik veel wat allemaal, dat dat. Niet iets vreemds is. En dat zelfs Jezus dat heeft meegemaakt in, ja, dat ik soms aan zijn voeten mag zitten om van hem te leren. hoe hij daarmee omgaat. Er is alleen één ding wat wij niet meer hebben en dat is zijn lijfelijke aanwezigheid zoals de eerste discipelen dat hadden. We kunnen niet zo, als zij dat konden, even snel naar Jezus toe rennen om te vragen van, nou meester, hoe zou u dat nou gedaan hebben? Dat vind ik zelf een beetje moeilijk... want dat betekent dat je dan toch weer ja, heel erg naar de Vader moet gaan zoeken... en dat je in gebed moet gaan, dat je naar de Bijbel moet lezen. Maar gelukkig heeft hij ons wel drie dingen nagelaten... om toch met hem in contact te kunnen blijven. En een van die dingen, dat is uiteraard de Bijbel zelf... Hij heeft mensen opgeleid, mensen getraind en die mensen hebben het weer op kunnen schuiven. Die hebben het door kunnen geven. Die zijn persoonlijk door Jezus gevormd en die hebben zijn boodschap aan ons door kunnen geven. En daarom is die Bijbel die is de absolute basis voor elk aspect, elk onderdeel van ons leven waar we ook doorheen gaan. Kunnen we daar weer in terugvinden hoe we dan bij ons zouden moeten gaan. Hij heeft ons heilige geest nagelaten. Jezus wist hoe moeilijk het zou zijn om zijn leer te begrijpen op het moment dat hij er niet meer zou zijn. Om hem zelf te kunnen uitleggen. En daarom zond hij ons heilige geest. Om hem te vervangen en bij te staan. Maar ook om ons te veranderen. Om ons te ja, leren leven en leren denken zoals hij... Zelf is. En hij heeft ons andere volgelingen gegeven. Jezus heeft zijn manier van leren overgedragen. Op de eerste generatie van zijn volgelingen. Die hebben het weer doorgedragen. En die hebben het weer doorgedragen. En ik hoop dat u het allemaal ook weer doordraagt. Dat u niet alleen over Jezus vertelt. Maar dat u het ook nog uitleeft. Hoe het dan zou moeten. En wat nou die radicale keuzes zijn. In dat. Niet liegen op zich heel goed is, maar dat altijd de waarheid vertellen dat het nog veel beter is. En Gerard die vroeg vanochtend van nou, heb je een woord speciaal voor de jeugd? Nee, ik, ik heb mijn best gedaan, maar ik kon niks vinden wat nou alleen voor de jeugd van toepassing zou zijn. Dus het, het is geen groot woord wat ik vanochtend voor u heb. Het is ook niet lang, maar ik hoop wel dat u er iets aan heeft. Ik hoop wel dat je gewoon kunt nadenken dat het volgen van Jezus veel belangrijker is dan wat dan ook en ik geloof dat het de bedoeling is dat wij een vriendschap aangaan met Jezus dat wij die persoonlijke relatie met hem hebben en het begint uiteraard eerst door in hem te geloven en vanuit het geloof om hem te volgen zodat wij hem uiteindelijk leren kennen zoals hij is en wat hij van ons verlangt en zoals de Grieken die kwamen kort voor zijn dood naar Jeruzalem en hadden aan de apostelen gevraagd wij willen Jezus zien Maar Jezus had zich verworgen destijds de tijd voor de heidenen was toen nog niet gekomen en die tijd is nu wel meer dan ooit Vandaag de dag zijn veel mensen teleurgesteld. Teleurgesteld in hun geloof, teleurgesteld in hun kerk, in hun voorganger. En ze lopen daarvoor weg. En ik geloof dat een heleboel mensen die daarvoor weglopen, ditzelfde als noodkreet hebben. Wij willen Jezus zien. Jezus wordt veel gemist. In veel kerken en nog veel meer in het hart van vele gelovigen. En dat is ook een kreet dat ik eigenlijk nu zou willen meegeven. Om daar eens meer over te gaan nadenken. Dat u dat ook eens uitschreeuwt naar hem. En dat u zegt van wij willen Jezus zien. Met Andreas die tegen zijn broer Simon zei. We hebben de Messias gevonden. Daarmee zou ik u willen aansporen. Met Filippus die Nathanael tot Jezus bracht, zou ik u willen zeggen. Kom mee. En zie zelf. Ga lezen wat Jezus van u vraagt. Amen.